Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In het noordwesten van Colombia zijn bij een aardverschuiving... zeker veertien doden gevallen. Hulpverleners zoeken nog naar tientallen vermisten. Volgens het Rode Kruis zijn in de stad Manizales... aan de voet van een berg zeker veertien huizen onder de modder bedolven. De aardverschuiving in Colombia werd veroorzaakt door zware regenval. De Griekse oppositieleider Samaras gaat vandaag op bezoek... bij president Papoulias om de politieke situatie in hun land te bespreken... Samaras vindt dat premier Papandreou moet opstappen. Papandreou overleefde vrijdag ten oude nood een vertrouwensstemming in het parlement... en kondigde toen aan een regering van nationale eenheid te willen vormen. Samaras ziet daar niets in en wil een overgangsregering die nieuwe verkiezingen voorbereidt. De Europese Unie hoopt juist wel dat er een regering van nationale eenheid komt... omdat nieuwe verkiezingen maanden van onzekerheid betekenen. Een kies van John Lennon heeft bij een veiling ruim 22.000 euro opgebracht. De tand van de zanger van de Beatles komt uit de collectie van een platenbaas... en werd door een veilinghuis in het Britse Stockport geveld. Een Canadese tandarts wilde de kies van Lennon kosten wat het kost hebben. Hij heeft onder meer een boek over tanden van beroemdheden geschreven. Volgens het veilinghuis is de kies vergild en zit er een gaatje in. De tandarts wil zijn nieuwe aanwinst in zijn praktijk tentoonstellen. In de Eredivisie heeft Feyenoord gisteravond met 1-0 verloren van NEC. Nick van der Velde maakte in buitenspelpositie het enige doelpunt van de wedstrijd. Feyenoord werd op de ranglijst gepasseerd door Heerenveen. De Vrieze die wonnen in Kerkrade met 2-1 van Rode JC en staan nu zesde. Vitesse verloor in Breda met 1-0 van NAC. En RKC in Groningen speelde 1-1 gelijk. Het weer, hier en daar kans op mist, het is ongeveer 6 graden. Overdag in het binnenland veel zonnige perioden, het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN BNN. 4-7. Het is bijna drie minuten over vijf en het is 4-7. En zoals je gewend bent van 4-7, na vijf uur is er altijd. Crack the playlist. En dan is dat normaal gesproken, dat zal ik maar eens een keer verklappen. Wel eens opgenomen, of uh, telefonisch, hè? dan, uh, dan uh, hangen mensen zo in de nacht aan een telefoon. Maar uh, zoals ik al zei, er zijn veel dingen veranderd in dit programma sinds ik weg ben. Want uh, Deborah komt gewoon even langs. Goedemorgen, Deborah. Hè? Goedemorgen, Luc. Ja, hoor. ja, ja. Luisteraars, die mailen ook allemaal weer. Wat blijft er nou en zo? Waarom moet ze weg? En dat soort dingen. Oh. Ja, dat is altijd... Nou, is Ach, toch leuk om te horen. Het is hartstikke leuk om te horen, natuurlijk. Ja. A afgelopen vier... Nee, vijf weken. Je hebt het vijf keer gedaan, hè? Nee, vier moet ik heel eerlijk bekennen. Ja. Oh, of ja. Of nee, is het Lizzie ja, nog? Ja, ja, Lizzie heeft het nog een keer gedaan. De afgelopen vier weken heb je het overgenomen. Uh, nou, hoe vond je het? Ik vond het ontzettend leuk. Ja? Ja, echt. Het is een totaal ander programma dan ik uh, uh, gewend ben. Mm -hmm. En het was gewoon een beetje spelen. Het was gewoon... Hè, het, het, het, het was leuk, het was vrij. Je kon doen wat je wilde. Ja. En... Het klinkt nu een beetje alsof we hier maar alles kan doen natuurlijk. Uh, ja, ja. Zo van, hey, uh. Maar het, het was gewoon een totaal ja, leuk programma met alles erin zit. Je ja. krijgt luisteraars aan de telefoon, je mag mooie muziek draaien. Je, doet, uh, je praat met Ferdinand, geweldig ja. vond ik dat altijd. Ja, Ferdinand is heel is leuk. Echt, uh, he? ja. ja, hartstikke leuk. En Pieter die natuurlijk voorbij komt met z'n kolom. Ja. Dus het, het is gewoon drie uur lang uh, één groot feest ja. eigenlijk. Heb je, heb, je, heb je een lievelingsluisteraar uit kunnen pikken? Een lievelingsluisteraar? Oeh, dat vind ik moeilijk. Want volgens ja. mij heb ik nooit iemand echt twee keer aan de telefoon ja, gehad. Dat komt, Komt wel als je straks of ook nog je niet herkent. Als ik nog een keer op vakantie ga, dan gaan mensen dus dubbel bellen en zo. Maar dat is heel leuk, want Aad belt altijd en Kees belt ook altijd en zo. Okay. En, uh, maar misschien waar, dachten die ook, ik, nou, dan ga ik ook maar op vakantie. Dat gaan is natuurlijk ook, hè? Dat is gewoon een heel nieuw. Als is, is ja, ga ik dan, mooi niet bellen. Dan, uh, op. We hebben altijd praktijk playlist, ja. zo uh, uh, na vijf uur. En dan, uh, uh, nou, dan draaien bekende Nederlanders of, uh, of gewoon mensen die we leuk vinden... die draaien dan hun, hun favoriete liedjes. Ja, ik voel me vereerd. Ja, dus, uh, en, uh, ja ik kwam dus, maandag kwam ik op, uh, op de zak... En uh, hadden we redactievergaderingen. Iedereen wilde dan ook meteen dat jij dan ook die favoriete liedjes uh, mocht uitzoeken. Nou, wat leuk. Ja, ik vermoed zelf dat, ze dat, dan niet meer, hè, dat de redactie dan verder niet meer hoeft te bellen en zo. Maar goed, nee, dat, dat is gewoon wel al niet zo. Ja, nee, dat is niet zo, dat is niet zo. <lacht> uh, wat is een beetje je muzieksmaak? Nou, het is heel gevarieerd en heel uiteenlopend. Want ik, ik heb niet echt een, een bepaalde band waar ik heel erg fan van ben. Ja, oké, okay, eentje, maar die zit er ook keurig tussen. Dus ja. dat, dat is mooi. Maar het, is, het kan echt variëren van, van uh, heel rustige muziek... tot wat meer lekker knijterharde muziek. Uh -huh. En van soul tot pop tot rock. Ja, ik ben eigenlijk gewoon heel erg leuk. Een typische lastig, van alles al wat je ja, hebt. Ja, dat heb ik ook wel. Eigenlijk is dat een beetje gewoon zo'n typische gulden middenweg ja. uh, Mens nou ja. die gewoon alles wel leuk vindt. Oh, ja, maar, maar dat geeft niet. Ja, maar dat is toch helemaal goed. Hè? Open minded, denk ik. dan Ja, maar. ja dat is ook wel zo. Zo kan je het ook bekijken. En uh, draai je veel muziek? Ja, ik draai behoorlijk veel muziek. Ik vind muziek wel heel erg... Een soort van uitlaatklep. Ja. Het is echt gewoon als je een, een roldag hebt gehad, ja, dan gewoon moet je iets opzetten waardoor je het lekker kwijtraakt. Ja. Maar het kan natuurlijk ook ontzettend leuk zijn en mooi zijn als je een goede dag hebt gehad. Ja. En dat is ook wel weer heel erg fijn. Heb je dan uh, dat je uh, bijvoorbeeld als je een slechte dag hebt gehad, hè, ja. ga je dan expres ook nog weer een droevig liedje opzetten of zet je dan expres een vrolijk liedje op? Nou, dat kan allebei. Ja. Soms een heel droevig liedje. Omdat je je dan ook echt droevig voelt. Ja. En dan wil je eigenlijk alleen maar dat je je kan wentelen in zelfmedelijnen. Ja. En of dat iemand er ook nog over zingt. Ja, nog lekker dieper de punt ja. in. Zeg maar, dat je er goed uit kan klimmen later Ben weer. ik al bij de bodem? Nee, nog niet. We gaan nog een stukje verder. Ja. Dus dat kan gebeuren. Maar het kan ook zijn dat je gewoon denkt van ik moet er weer even uit. Of ik moet gewoon iets, even iets vrolijks doen. Ik moet als een achterlijke door die kamer dansen. En dan zet je juist een, een goede stevige plaat op. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel... Ja, het, het kan allebei, ja. zeg maar. Ja, hangt ja, ik heb echt dat, een beetje van de stemming af. Dat laatste werk vind, vind ik wel moeilijk altijd. Want als je echt een, een, een rotdag hebt... dan vind ik het lastig om dan een plaat te vinden... die je dan eruit kan trekken. Ja. Dat is wel moeilijk, hoor. Het is, je moet wel een, echt een goede in de kast hebben staan... Ja. die dat voor je kan doen. Ja, precies. Dat is wel, als je echt namelijk in de put zit... en, en het echt, nou ja, niet meer ziet zitten. Dat klinkt zo zwaar. Want dan is net alsof je plf, nooit meer verder wil. Maar ja. dat je echt denkt, vind ik moet dit gevoel kwijt. Dan moet je ook echt wel een goede vinden... Die, die jou inderdaad een beetje dat gevoel kan geven van, nou, kom op, niet zo stom, laat het achter je, klaar. Ja, ja. Uh, we beginnen met de eerste plaat. Ja. Dat is die van Nina Simone, ja. Ain't Got No, I Got Life. Ja, dat is dan wel weer heel apart, want ik ben verder helemaal niet zo'n uh, enorme fan van, van, van soul en blues en jazz en dat soort dingen. Maar deze vind ik gewoon zo mooi, omdat die juist inderdaad... Met je gevoel kan geven van, kom op, weet je, we gaan er weer voor. En, en ja, dit is eigenlijk een, een typische feel-good plaats, vind ik hem toch, eigenlijk voor mij. Ja. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no shoes, no friends ain't got no school in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 Na Simone en Ain't Got No, I Got Life... in Lekker. Crack the Playlist met, uh, met Deborah. Uh, we, we, jullie hebben uh, Johan... Tercks had ja. gehad, die plaatjes ging draaien. Absoluut, dat was heel bijzonder. Want dan, je weet niet, je hebt een bepaald beeld van jou en Derksen natuurlijk. Ja. En allemaal zeker naar die televisiering. Oh ja, zagrijnige snor, hè? Ja, dat je denkt, nou, Denk je dan, bom, ja. aan die aangeklede apen, wat moet ik ertussen? <laughs> en, dan, en dan gaat die platen draaien die zo ongelooflijk mooi zijn. Weet ja. beetje van, van, van singer-songwriters en heel rustig. En eigenlijk misschien ook wel een beetje droevig. En dat je denkt, wauw, dit is eigenlijk een totaal toch... andere kant van Johan uh, Derksen. Amerikanen houdt hij toch heel ja, erg van, hè? Ja, dat ja. Uh, absoluut. En dat kwam er ook duidelijk in naar voren. En dan ook wel op zo'n manier dat je denkt, ik zou dit ook mooi kunnen vinden. Ja, ja, ja. ja. En, en Felix Meurs hebben we hier ja. op, de, op de koffie gehad? Uh, die is uh, zeker even langsgekomen. Ik was dat natuurlijk, woont om de hoek ook hier. Ja. Hey, dat is een oude dj. Die, uh, die vond het vast wel leuk om weer even wat liedjes te draaien. Een keer, kan ik kan me zo voorstellen. En volgens mij was hij de best happy mee. Ja, helemaal vereerd. Idee dat idee had ik wel. Ja. En we hadden ook nog Honkbal de tussendoor. Oh, ja, ja. Dus het was echt een, een, een ja, dolle, dolle nacht eigenlijk. Ja, ja. En we gaan naar Moby. Welke plaat wil ja. je van hem over? Nou, um, ik, ik fiets heel veel. Ik, uh, ik, ik doe aan wielrennen. En dan um, heb ik meestal muziek op. Dat is eigenlijk niet zo goed natuurlijk, want je moet alles om je heen kunnen horen, zeggen ze dan. Nou ja, anders is het niet veilig. Hè? Nee, ja. dan knal je weer ergens tegenaan. Of ja. er zit er een luid toeterende auto achter je en jij maar lekker fietsen, want je <laughs> hoort niks. En dan, ja, ik, maar ik heb het wel nodig, omdat je gewoon wil fietsen en, en je wil in een soort van Komen, ja. Of een soort van tendens dat je maar door kan blijven trappen. Je hebt ook, ook van al. die cd'tjes, toch, die, dan, uh, die je dan op je iPod kan zetten? Ja. Ofzo, waar, waar, dat je dan precies een soort van ritme fiets. Dus dat je rustig begint en dan uh, dus gaat het sneller. Heb je die. Ja, ja, je is ook voor hardlopen, geloof ja. ik. Vind, ja. Nu moet je één minuut gaan wandelen en dan weer twee minuten lopen. En dan past ja, de muziek zich aan. Zoiets. En die heb ik dan weer niet. Uh -huh. Ik heb dan mijn eigen iPod bij me en yeah. dan, dan luister ik zelf naar mijn muziek. En dit is typisch zo'n nummer. dat Ook al doe je benen nog zo'n pijn en ook al ben je nog zo zuur, op de een of andere manier draait dit iets om in je hoofd, waardoor je maar blijft trappen. Ja, in ja. My Head van Moby is dat. Bye. is dan een beetje het moment dat Deborah in haar hoofd juichend over de finish gaat. Ja, Marianne Vast verslagen! Jippie! <laughs> je mag nooit meer raden, Want dat gebeurt inderdaad wel ja, nou in ja, je Ja, heb jij je, je hoofd, hè? dat je dan toch op een gegeven moment een soort fictieve eindstreep ja. voor jezelf hebt en ja. dan ja meestal zit nu nummer eindig. En Je dus wint daar. altijd, hè? Altijd, ja, ja, natuurlijk. Dat ik deed ja. Ja. vroeger ook altijd vooral als dan de Tour de France uh, op televisie was, dan ga je natuurlijk, mee, dan wil je, dan word je een beetje mee gesleurd. Ik was nooit een wielrenner, hoor. Maar dan, uh, uh, dan fietste ik bijvoorbeeld naar school toe. Moest ik negen kilometer fietsen en dan ging ik wel expres hard fietsen. Uh, en dan hoopte ik dat ik uh, vooral op de anders kom je zo bezweet aan natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan lig je niet meer goed bij de vrouwtjes. <lacht> <lacht> lach ik sowieso niet Zo met, met die druppeltjes op je bovenlip... dat ja, is niet echt man. Nee, is niet als je puber bent. En dan kwam je thuis en dan heb je toch gewonnen in je hoofd. Ja. Of zo. En dan van je hele verhalen zit je yeah. te bedenken en zo. Ja. En altijd met een band dicht in, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja net. net. inderdaad, ja. Ja. ja. En er zijn zelfs wel eens momenten geweest dat ik uh, de, de, de oprit bij mijn ouders opreed... en dat ik dan net deed alsof ik zo'n fotofinish moest doen... Dat je je armen zo naar voren doet en net doet alsof. Je stuur nog even naar voren gooit, ja, zo lekker. Ja, en dan moest ik aan het huiswerk. Dus dan ja. we bij wel, wat je wel uit de droom geslikt. Dag droom. Ja, ja, dag droom. Helaas. We gaan uh, Pieter Gwebier, Gabriel draaien met Heroes. Ja. Het zijn tot nu toe... Ik zit even te kijken of ik een soort van lijn kan ontdekken. <laughs> In... qua uh, nou, liedjes niet echt. Nee, hè? Nee. Nee, nee. Ik kan nog geen lijn ontdekken. Nee. Nee. Nog steeds dan voor alles wat je... Dat is dat is het eigenlijk ja, ja van ja. alles wat je toen ik deze lijst maakte dacht ik ook ja het is het, is, het gaat van links naar rechts en van boven naar beneden maar ja, ja. Het zijn wel allemaal nummers met ja, toch een bepaalde herinnering. Of, of, ja. Het zijn wel ja. grote nummers allemaal, valt me op. Toch, nu ik ze zo zie, het zijn grote nummers. Ja, een beetje, een beetje ik ga wel mee uh, achter de, uh, ja, met de grote hoorden, zeg maar. Ja. <lacht> Gewoon lekker in de kudde mee hoppen. Het zijn geen kleine liedjes dat je denkt van... Uh, oh ja, we, de, de, er zit een, uh, zit een een of andere wegwerpliedje uh, uit 1999 in... waar nooit iemand meer iets van heeft gehoord. of Piet Klein. Zo'n one-day fly. Zo'n one-day flytje, en, uh, waar eigenlijk niks aan zit. Nee, verder. die... Uh, die, die ontbreekt inderdaad ja. toch wel. Ik ga hem even snel af in mijn hoofd. Maar nee, die zitten nee, er echt nee niet echt tussen. tussen. Nee. Okay. Waarom Heroes? Ik vind dit een mooi nummer. Omdat hij me doet denken aan Ter Schelling Een jaar of twee geleden. Ik was op het Oero Festival. En toen heb ik zo'n ongelooflijke mooie voorstelling gezien. Mm -hmm. En die begon s'avonds. En je zat helemaal aan, aan, aan het eind van het eiland. Je kon echt niet verder. Want dan zou je de zee in fietsen. En uh, er was een tribune gebouwd en de wind stond in die tribune. En het was ongelooflijk koud. Maar het was zo'n ontzettend mooi stuk van de toneelschuur. En die uh, draaide dit nummer na afloop. En dit was eigenlijk waarmee het stuk eindigde. En dat blijf je dan altijd bij, zeg maar. Ja, ik zie mezelf altijd precies. nog zitten. Ja, echt in die tribune met, met de wind om je hoofd en diep weggedoken in je capuchon. En dat was geloof ik vijf graden in juni. Echt belachelijk. <racht> maar dit, ja, dit vergeet je dan nooit meer. be heroes just for one day Peter Gabriel en Heroes. Ik heb zo'nzelfde moment, alleen dan met een film. Dat je, ik keek naar Snatch. Ken die film? Ja. Met uh, van uh, Guy Ritchie is dat de grote film gemaakt. Uh, met Brad Pitt uh, met erin. Ja, Onbehandeld. even ja. denken. En uh, dat gaat over zigeuners. Uh, uh, en het is een hele rare film, heel grappig en Brad Pitt is ook beetje... niet te verstaan. Nee, nee. het <laughs> heel leuk is dat inderdaad. Uh, en op een gegeven moment heb je dan um, een scène dat er een uh, vechtpartij komt ergens in een stal. En oh, ja. uh, onder die vechtpartij heeft uh, de regisseur, heeft uh, uh, ach, de Stranglers gezet met Golden Brown. Ja, ik Zal, moet, ken je ik hem? Ik moet even graven. Ik, ga, ik, ga, ik zoek hem even voor je op hoor, Dat kan hem wel even Even graven, in. maar ik geloof wel dat ik me dat moment kan herinneren. Even kijken. En dan... Uh, Hoe je geheugen je af en toe in de steek kan laten. Ja. Dan heb je dus... Een, Zeker eh, midden in de nacht. <laughs> ik herken het. Je hoort dan dit, dit liedje ja. hoor je zo, hè, op de achtergrond. Heel mooi nummer. Ja. Helaas. Uh, uh, maar, het is, uh, maar dan, uh, ik keek naar die film. En ik hoorde dat op de achtergrond. En dacht ineens van, ja, dat past precies. Het klopt exact bij wat, uh, wat hier zou moeten. Was dat niet een beetje in slow motion die scene ja. dan? Ja, ja, ja. en dat, dat werd door de muziek vertraagd en versneld. En... Dat vergeet je nooit meer vergeet, Het was echt fantastisch. Ik dacht echt van, wat een goede film. Maar ineens was de film fantastisch. Ja. In één keer dacht je, dit is het. Ja. ja, datzelfde misschien wel bij de theatervoorstelling. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou ja, de, de, de hele voorstelling was gelukkig goed. En niet alleen aan het eind dat je denkt, gelukkig, eindelijk draaien ze een keer. Heel leuk, dat is een liedje. Ik daar blijft hij hier wel meer bij. Ik Denk dat als ik hem niet had gehoord, dat hij al vrij snel weggedreven, toch? Een ja, beetje was. ken je hem daarvoor ook al? Een liedje, ja, maar in een andere uitvoering. David Bowie heeft hem volgens mij ook gemaakt mm -hmm. en daar kende ik hem volgens mij wel in. Want dan gaat hij ook wat sneller, ja, maar niet ja, in deze ja, ja, ja, versie. En deze ja. vind ik zo mooi. Hij is zo breekbaar. Het is zo, zo klein eigenlijk. Mm -hmm. dus dat, ja, dat maakt het dan toch net iets mooier en fijner. Ja, wat is uh, wat is wat vind je het mooiste moment om, uh, om muziek op te zetten? Is dat in de auto of thuis tijdens stofzuigen? Of wanneer zet je het op? Nou, Dat is heel apart, want thuis uh, moet ik er echt wel even voor gaan zitten... om iets op te zetten en dan te gaan luisteren. Mm -hmm. Want de radio zet je toch altijd aan als je iets aan het doen bent. Ja. Je bent of inderdaad koffie aan het zetten of een was aan het draaien... of aan het schoonmaken of wat dan ook... Um, en in de auto, ja, dan luister je er natuurlijk naar... want dat is eigenlijk je enige bondgenoot op dat moment... Ja. als je alleen in de auto zit, de ja. muziek. Dus dan is het toch wat, wat makkelijker en wat meer automatisch om naar te luisteren... dan wanneer je echt thuis bent. Ja. Maar het mooiste moment vind ik toch altijd... Ja, of als ik inderdaad uh, op de fiets zit en uh -huh. uh, aan het luisteren ben... Of als je inderdaad echt helemaal alleen thuis bent en, en gewoon even de rust ervoor neemt en, en het moment, mm -hmm. en dan gewoon echt zo'n zo goede cd erin gooit. En dan, dan ook echt bij wijze van spreken of op de bank gaat liggen of gaat ja, zitten. Ja, gewoon echt maar niks gaat zitten. eromheen doen. Maar wel alleen dus. Ja, vaak ja. wel. En heb je, heb je, want je hebt een vriend hè? Ja. Heb je dan ook discussies over die muziek erbij? Ja. Voortdurend. Ja, continu. Hij heeft een totaal andere muziek. Oh, ja, ik had dat ook hoor. Echt verschrikkelijk is dat. Uh, hij is heel erg fan ook wel een beetje van klassiek. Mm -hmm. Dus dan doet hij dat wel eens op en ik vind het niet lelijk. Nee. Maar ik vind ik, dit moet. Hij zet het dan af en toe ook heel hard en dan kan ik mezelf niet meer horen denken. Dan ja. dan ik is heel hard zo strijker. <laughs> en ja. hij houdt helemaal niet van mijn muziek. Nee, nee. Ik vind het helemaal niks. Nee. Nee. Maar zo. hoe doen jullie het dan als jullie op, op zondagmiddag uh, denken van laten we eens gaan, uitgebreid wat gaan koken en zetten we muziek bij op? Dan zetten we toch meestal... Nou, ik moet zeggen, wij hebben een DAB-radio. Ja. En die draait het hele jaar door de top 2000. Oh. Gaat gewoon achter elkaar door. Dus, ja, ja. dus wij luisteren nu bijvoorbeeld al naar de top 2000. Ja, ja, En okay. dat is altijd wel een goede gulden midden. Dat, dat vinden goed. we allebei leuk. Ja, precies. Dus okay. dan moet het maar zo. Ja. En die top 2000, oh, bruggetje, ja. zit vast de Kings of Leon. Dat denk ik denk ook. Denk ik wel, hè? Hoe nou, zou het? Ja, het moet haast wel. wel. Ja, Die zijn al een break. Even ja, halfjaar gaan ze ermee stoppen. Dat is wel heel, heel vervelend en ja. heel jammer. Maar... Ik denk dat ze niet meer bij elkaar komen. Dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat uh, frontman Caleb het iets te bond heeft gemaakt. Ja, die zet flink aan de drugs en aan de ja. drank, geloof ik. Ik denk dat dit het is. En dat is wel heel erg jammer, want die maken toch mooie liedjes? Die hebben ontzettend mooie liedjes. En ja. dit is er eentje die moet gewoon eigenlijk kei en kei en keihard verstand op nul en gaan. Sex on fire. Van de Kings of Leon in Crack the Playlist met de Boren Blackhost. Goedemorgen, Deborah. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Um, uh, ben jij thuis een beetje opgevoed met muziek... of uh, heb je het zelf allemaal moeten aanleren? Um, nee, ik ben wel toch wel een beetje opgevoed met muziek. Maar mijn ouders luisterden altijd heel veel naar uh, Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Zeg je dat niet? Ja, dat was wel een woord, Ja. ja. <laughs> het is heel grappig, want meestal denk je van... Uh, uh, een beetje de, de generatie van mijn ouders. Dat is een beetje de Beatles-generatie. Ja. Misschien de Stones-generatie. Maar die kwamen niet echt heel vaak voorbij. Hmm. Dus dat heb ik mezelf toch wel een beetje later aangeleerd. Ja, ja. ja mijn ouders hadden het zelf wel. Hoor. Die, uh, mijn vader hield uh, en houdt nu... Een Beetje van die slagenmuziek, muziek oh, en ja. Twente, natuurlijk. Ja, dan krijg je dat. En, uh, en mijn moeder, die houdt niet echt van muziek, denk ik. Die zet gewoon muziek op, ja, radio 2. Op in beetje het kabbelt voorbij. Ja, precies. Maar de vader van mijn vrouw, die houdt dan wel heel erg van muziek. Dat is wel een leuke ontwikkeling. Benne, inderdaad. Maar je hebt dus niet echt dat je mee bent gegaan met Tom Jones en Engelbert. Nee. Ik kan wel, als ik nu een nummer van Tom Jones hoor, helemaal meezingen. Want dat ken ik dan. Maar ik ben niet echt zo ook iemand geworden die dacht, nou dan ga ik later als ik groot ben ook die platen kopen. Nee, dat dan weer niet zou dit nummer dat we zojuist draaien van de Kings of Leon... zou die echt verschrikkelijk vinden. Dat ja. ja. Denk je dat wij dat ook... Hoe oud oh, ben jij? 33. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan zijn we een beetje dezelfde generatie. Denk je dat, we dat, ook, uh, uh, dat wij dat ook krijgen? Dat we later denken, nou niet bij, niet bij dit dan... maar wel bij muziek die over 20 jaar wordt gemaakt. Hè? Zijn we allebei al een beetje in de 50. Ja. Tikken we het aan. Denk je dan dat wij denken van, ah, oh wat een teringherrie? Nou, misschien wel. Ja, hè? Dat is wel... Ik, ik, ik vrees het een beetje wel, maar ik weet natuurlijk niet... wat voor muziek over twintig jaar echt trending is, maar... Mm. Ja, het zou zomaar kunnen dat we zeggen van... ik verlang zo weer naar die tijd van... Uh, de <laughs> Kings of Leland zo. ja. Dat zou natuurlijk ook zomaar ja. kunnen. Dat zou dan nog ook heel apart maar zijn. Maar ik hoop wel dat... dat uh, het zou, ik zou het wel leuk vinden om een beetje mee te gaan met... Uh, dat dat nee. hoop ik ook, ja. ja. Ik denk wel dat muziek altijd wel een enorm belangrijke rol blijft spelen in mijn leven. Dat ja. denk ik wel. Ja. Alleen ja, welke soort en welk genre en wie en wat en waar... dat is uh, ja. nog iets dat, dat tijd zal moeten uitwijzen. Ik had het laatst bij, uh, bij Willemijn. Die presenteert BNN Today. Ja. Die is nu op vakantie, dus dat kan het toch niet. Uh, ze kan toch niks doen nu. Maar die had het laatste keertje dat ze dacht van, uh, ik had die had even geen zin meer om naar 3FM te luisteren of zo. Want die dacht van, ja, dat is even klaar mee gewoon met die liedjes. En toen zei ik tegen, ja, ja, ja. nu begint het een beetje. Hè. Ik bedoel, ze is nog geen 40, maar 37 is ze wel. Ja, het zou zomaar het ontslagpunt kunnen dat je een komt het ontslagpunt in je, je valt ook echt buiten de doelgroep. Ja, nu wel, ja. Dus ja. Dan, ja. Dan ben je eigenlijk niet meer uh, 3FM uh, material. Nee, uh, precies. Huh? Zit je niet meer tussen 15 en 34 of wat is het? Nee, uh, ja, het is zoiets zoiets geloof ik. Ja. Ik zit nog net op het randje. Oh, ja, het mag gelukkig. nog gelukkig. gelukkig. Genoeg over leeftijden. Uh, <laughs> we gaan naar uh, Missy Gray. Ja. I Try, wil je horen. Dat vind ik een ontzettend mooi nummer. Het uh, doet mij namelijk denken aan uh, ooit een uh, relatie die ik wilde verbreken. Ja. En um, dat viel niet mee. Het ja, is natuurlijk altijd lastig om inderdaad afscheid te nemen van iemand met wie je een ontzettend leuke tijd hebt ja, gehad. vervelend. Ja, dat is uh, altijd wel een beetje een klein traantje hier en daar. En dit nummer, dat, dat hoorde ik in die tijd heel erg veel. En zij zingt eigenlijk ook over van... ik probeer je los te laten, maar het lukt niet. Uh. En het is zo moeilijk, omdat we zo he, toch met elkaar verweven zijn. En ja, dat nummer is dan toch altijd iets... dat ook in je achterhoofd blijft zitten. En het, het is ook helemaal niet vervelend om het te horen of naar... Maar het is wel iets waarvan ik denk, ja, ze legt het zo goed uit eigenlijk, dat ja. je zo aan iemand verknocht kan zijn, dat je geen afscheid kan nemen. En soms moet het gewoon. Ja, het is niet anders. Maar... En echt gekoppeld aan die tijd ook, neem ik aan. Dan. Ja, het was ook echt, ik heb daarna ook zelden nog gehoord dit ja. nummer. Heel ja. bijzonder. En zal dat dan zijn, omdat hij dan nooit meer wordt gedraaid? Of gewoon omdat hij gewoon... Een slecht nummer is. Weg... Nee, ja. <laughs> dat kan ook dat natuurlijk. Ook nee, maar dat hij gewoon wegvalt uit je... Omdat hij dan... Dat je er dat zo mee bezig bent. Dat hij, hij valt dan heel erg op. En dan is het ja. klaar. En dan valt, hij niet, valt het niet meer op dat hij, zoveel, dat hij wordt gedraaid. Weet je, hoort... als denk aan de roze olifant. Hoe harder je er niet aan moet denken, hoe meer je er wel aan denkt. Ja, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ik, ja. ik denk wel dat hij ooit nog eens gedraaid is. Maar ja. niet in mijn hoofd. Nou, break-up song alert. Macy Gray, <laughs> I try. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're. Casey Gray in Crack the Playlist hier in 4.7. Het is tien uh, minuten over half zes. Um, blijf wakker, of uh, goedemorgen als je net wakker bent. Straks na zes uur hebben we Ferdinand die praat ons even bij over, uh, over voetbal. Um, en um, we gaan het hebben over verhalen vertellen. En een van de beste verhalenvertellers... Van Nederland is, vind ik zelf Peter van Brugge. Daar luister ik dan altijd weer naar Deborah op ja. zondagochtend als ik dan wakker word. Naar zijn verhalen op Radio 6 en de muziek die hij erbij draait. Mooi is dat hè? Ja, en hij gaat ons vertellen hoe je eigenlijk een goed verhaal moet vertellen. Oh jee. Dat straks na, na zes uur zitten er nog midden in Crack the Playlist met, met jouw liedjes allemaal. Ja. Ben jij als jij, jij iemand die dan die wel eens op zo'n YouTube-spray kan gaan zitten? Dat je dus, dat je dus gaat zitten, een liedje, liedje vindt en dan door gaat klikken, door gaat klikken ja. en ineens is het drie uur s'nachts? Dan ik wel eens in terechtkomen? komen. Ja. Ja. Ik weet niet of het altijd drie uur s'nachts wordt. Nee, nee, nee, nee. Maar soms gebeurt het wel. Met je dan, altijd, dan ben je klaar. En als ja. het er, deze wordt ook nog voor u aanbevolen. Dan Denk je, oh, ja. luister, even luisteren. En dan voordat je het weet, ben je tien nummers verder. En, dan, je weet, je nummers verder. en dan kijk je inderdaad op de klok en denk je, oeps. Oh, dat gaat te hard. Ja. Ja. <laughs> Help. En heb je wel eens dat je, dat je ook nieuwe dingetjes? Dat je die dingetjes ontdekt daardoor of zo. Dat je denkt van oh ja, dat is grappig. Dat liedje ken ik nog niet van die band of zoiets. Nou nee. Of wat uh, een mooie live versie. Nou, live versies. Meer ja. live versies. Dus niet echt de onbekende nummers, maar meer de, de live ja, editie of uitvoeringen die ik dan weer niet ken. Ja. Dus dan ken ik het nummer wel, alleen niet op die mate of in die, op die manier uitgevoerd. En die vind ik dan wel. Maar echt, dat ik zeg van nou, ik heb nu toch een nieuw talent gevonden, dat is me nog niet overkomen. En heb je wel eens dat je... Uh, uh, want je moet natuurlijk... op, Je begint altijd met één zoektermen. Ja. En je... Uh, en die zoekterm, is die zoekterm altijd een credible liedje, zoals je nu ook draait en met gewoon goede ja. liedjes? Of zijn het ook wel eens liedjes dat je intikt? Nou, ik ben benieuwd wat Marianne Weber allemaal heeft gemaakt. En dat je dan <lacht> klikt. Dat je gaat even <lacht> kijken. Of dat je stiekem ook wel eens denkt. Ik vind dat ene liedje van uh, Jan Smit. Dat hij het heeft over Cupido of oh, over dat ja. uh, liedje uit die krantenreclame. Nou, Vind ik eerlijk, heel leuk. Heb ik wel eens. Um, me meestal zijn het gewoon Credible liedjes. <laughs> ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Hè, toch in die kudde weer mee. Ja. Uh, maar ik heb wel eens uh, ook dat nummer van Ellen Damme in het Riees. Van Wat is Dromen. Ja. ja, dat vond ik dan toch... Het toen... is best een mooi liedje, ja. hè, ik Ja, dat vond ik zo'n ja. leuk nummer toen. En dat heb ik dan inderdaad wel eens opgezocht. Ja. Ja. En als je dan door gaat klikken, ja, dan blijf je toch een beetje hangen. Dan en kom je in, bij het Ries. En Marianne Weber en ja. weet ik veel wat. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik uh, zat te zoeken... misschien ook op zo'n liedje, inderdaad. En dan kom je uiteindelijk kom je dan, uh, bij uh, de AVRO terecht. Die had dan allemaal concerten online gezet. En ah. daarin zingt Chantal Jans het liedje Papa ja. van Stef Bos. Nou en daar zat ik, had ik, was ik helemaal alleen, dan was het, was het ook bijna donker uh, in de kamer en zo. En toen zong Chantal Jansen voor mij, je papa. En dan wow. zie je dan een publiek zo in beeld. En dan zie je ook een man, zie je een beetje snotteren. En dan denk je ook van dat zal dan wel de papa van uh, Chantal Jansen zijn. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet of dat zo is. Hoor. Het kan Hij, ook Bos zijn beelden geweest. Niet. Ik ja, geen idee hoe die man nog. eruit ziet. Of gewoon een toevallige passant. <laughs> een toevallige, <basant. laughs> toevallige <laughs> voorbijganger. Maar, uh, maar nou ja, daar kom je dan in terecht, ja. En dat soort vaagheden. Ja. Gelukkig uh, uh, heb je nu de, de, de Credible Liedjes uitgekozen. Ja. De Beatles gaan we naartoe. ja. Nou ja ja, dit is niet echt de band waar ik mee ben opgegroeid, he? Of, of de groep, maar ik heb hem eigenlijk later mezelf de Beatles eigen gemaakt en ik vind ze echt geweldig, ja. ik, ik vind alle nummers wel mooi, uh, toch zo'n beetje, en um, ja dan kan je kiezen voor Let It Be of uh, Ellen en Rigby, vind ik ook altijd echt lekker om te luisteren. Yeah. Maar ik dacht nee, ik ga voor Here Comes The Sun, omdat het me toch wel heel vrolijk maakt en het doet me denken aan de zomer. Mm -hmm. En ik word er gewoon heel, heel blij van. En het is ook gewoon de ringtoon van mijn telefoon. <laughs> Hele logische reden om die te laten draaien. Ja. Here comes the song van de Beatles. Heb ik telefoon nog? Nee. <laughs> Here comes, the sun. Here comes the Sun. I say it's alright. negen gemiste oproepen voor de boren. Hier komt ja. de sun. Uh, kan jij je ook uh, storen aan Andermans muzieksmaak? Dat je denkt, ja. ah doe niet zo raar, jongen man, dat je daarvoor houdt. Nou, aan Andermans muzieksmaak. Kijk, over smaak valt niet te twisten, zeggen ze altijd. Dus mm -hmm. wat de een mooi vindt, dat hoef jij natuurlijk helemaal niet mooi te vinden. Nee. Dus echt ergere. Ja, wat is erger. Ik, ik, ik vind het erger als bijvoorbeeld iemand naast me zit in de tram met keihard muziek op zijn oren. Ja. en ik echt verschrikkelijk vind. Dat vind ik eigenlijk erger. Ja. Dan wanneer iemand uh, tegen mij zegt, ja, ik heb gewoon inderdaad echt alle platen van Sineke bijvoorbeeld in de kast. Ja, ja. Dat, dat... dan denk je, dan moet je lekker zelf ja, weten. Precies, ja, precies. Maar vooral mij er niet mee lastig. Maar als, <laughs> als, als, stel, ik had tegen jou gezegd van, oh ja, de, de, de, die, oh, die plaat van de Beatles vind ik zo verschrikkelijk. Terwijl dat een van jouw lievelingsliedjes is. Ja. Dan had ik gezegd, nou, dat, dat zou heel goed kunnen, Luc, maar ik vind het heel <lacht> erg mooi. <lacht> nee, ik, had, ik had je niet hier, bij wijze van spreken, alleen achtergelaten. Ik was nee, niet nee. woedend de deur uitgelopen, nee. dat dan weer niet. En ben jij, ben jij een, een, een, een beetje een gierige muziekliefhebber? Dat je denkt, van, nou, ik heb nu een liedje ontdekt, die wil ik eigenlijk wel voor mezelf houden? Nee, ik wil het wel delen, ja? dan toch altijd. Omdat ik er dan heel erg blij van word... Ja. Um, want ik deel dan eigenlijk altijd alleen maar de blije liedjes. Want de liedjes waar je verdrietig van wordt. Yeah. Ja, ach, dat uh, is echt iets voor jou meer. Zelf alleen. Yeah. Maar echt blije liedjes wil ik altijd wel delen, ja. Ik, ik hoorde, toen ik hier naartoe reed, um, um, hoorde ik uh, Lana Del Rey. Ja, ja, Videogames. Ja, en die vind ik gewoon geweldig. En dan wil ik hem inderdaad delen. En dan ga ik, uh, ga ik naar huis en dan laat ik hem thuis horen. Zeg ik, hoe vind je dit? En dan, en dan laat ik hem aan vrienden horen. Yeah. En dan Ja, dat wil ik dan wel. Maar heb je dat niet? Want dat heb ik wel eens. Dat, dat je een, uh, ook zoiets als dit inderdaad Lana Del Rey ontdekt en dat je dan toch denkt van, nou, weet je wat, het zou mooi zijn als ik dat, als alleen ik dat liedje ja. ken, dat je dan toch een soort van eigen paradijsje hebt. Ja. Dat niet, dat niet ik mensen... kan me dat gevoel wel voorstellen. Maar soms denk ik wel eens. Je kan het nooit stilhouden. Want als het nee. echt een goed liedje is. En meer mensen horen het. Is waar, dan, ja. dan is het geheid. Dan is het gedoemd om, om uit te lekken. zeg Maar ja. Maar soms inderdaad is het jouw eigen kleine pareltje. En als je dan thuis komt dat je hem opzet. En dat je denkt dit is het mooiste nummer dat ik ooit heb gehoord. En ik ben de enige die het weet. Ja. Ja, ik had, ik heb het wel eens gehad met, met bijvoorbeeld Chasing Pavements. Van Adele. Oh, ja. Wat er echt een heel mooi nummer ja. is. En uh, uh, toevallig. Puur toeval kwam ik daar een half jaar. Uh, uh, eerder achter dan dat hij hier uitkwam. Ah. Dus die heb ik opgezet na uh, ergens, ergens bij een jaarwisseling. Uh, dus dan een half jaar later ja. werd, die, werd die pas gedraaid op de radio. Ergens bij een jaarwisseling vlak na 12 uur. Dat was echt zo'n mooi begin van het jaar en zo. Ja, en toen later is die plat gedraaid. En toen is de hele sfeer van het liedje weggegaan. Ja. Inmiddels. Ja, ik vond ik wel heel jammer. Edel echt Heel mooi en geweldig en fantastisch. Maar uh -huh. ze wordt nu zo vaak gedraaid. Ja. Dat je gewoon moet gaan oppassen dat het niet gaat irriteren. Dat je ja. denkt, oh, daar heb je er weer. En ja. dat doet geen recht aan haar als zangeres. Nee, dat dat ik al vind ik wel heel, heel, mooi, heel jammer. Ja, ja. Ja. Net zoals Chasing Pavements inderdaad. Ja. Prachtig nummer ook. Had ik er ook wel op kunnen zetten op de ja. list. Nee. Maar ja, je kunt er niet alles op zetten. Nee, dat is zo. Keuzes Kans maken. Verkeken. Keuzes ja. maken. Uh, een obscuur liedje wat ook is uitgelekt is ja. uh, Space Addictus <laughs> van Dave <Boy>. Ja. <laughs> Shit. Ook uitgelekt. Ja, verdorie. Niet voor jezelf kunnen houden. Waarom vind je dat zo'n mooi, plaat? Dat vind ik echt heel erg moeilijk om te zeggen. Maar ik heb, ik heb een keer gehoord toen ik, uh, toen ik naar een film keek. Nou ja, wat jij een beetje hebt met Snatch. Want uh -huh. ik ben een film en ik ben totaal de titel vergeten. En ik weet het helemaal niet meer. Maar het ging over een jongen. Een beetje een, een, een mo moeilijk uh, opvoedbare jongen. En uh, die bleek, als ik me niet vergis. Dan moet ik het wel goed zeggen. Homoseksueel te zijn. En uh, zijn vader kon daar helemaal niet mee omgaan. En, uh, maar die jongen zette toch door. En dat was een, ja, het was echt een heel mooi verhaal. Het was, het was een heel... Een heel kleine film, heel ingetogen geacteerd. En toen, die jongen, die ging dan op zijn kamertje zitten en draaide dit nummer. En ja, dat, dat, dat is dan iets dat je denkt: oh ja, wacht, want. Je kent het nummer dan wel, yeah. maar dan moet je weer even graven van waar zit het ook weer in? En dan denk je, oh ja, dat is Major Tom, weet je, denk je dan. Maar zo heet het <laughs> natuurlijk helemaal niet. En dan moet je weer gaan zoeken, heel moeilijk. En dan, dan ga je toch weer even terugzoeken en dan denk je, ja, dit is hem. En dan blijkt dat je hem gewoon tien jaar geleden ook al een keer hebt gehoord. En dat hij dan toch altijd op de een of andere manier met je mee reist yeah. door al jouw jaren heen. En dat en hij en... nu een keertje goed in de herkant zit. Ja, ging. en ik vind het gewoon, het is gewoon een, een, een, een, een, ja, gewoon een, een mooi nummer. Ja. Ja. David Bowie, Space Oddity.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 countdown engines on two check ignition and may God's love be with you. This is ground control to major tongue. underground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin Major Tom, zo had hij eigenlijk moeten heten, maar David ja. Bowie had andere plannen. In mijn hoofd wel. Ja, in, mijn, hoofd in mijn hoofd ook hoor. Space Oddity was dat. Uh, de laatste plaat Deborah. We ja. hebben nog een minuut. En dan, uh, dan ga ik hem instarten. Welke plaat is dat? Doe maar. De laatste keer. Hoe toepassen? Waarom per se doe maar? Want dat, uh, dat past niet helemaal bij je leeftijd. Nee. Want ze gingen uit elkaar toen ik zes was. Dus dat is eigenlijk heel erg raar. Dus ik heb de heel die glorietijd niet meegemaakt. Maar ik ben wel op latere leeftijd toch wel van hun nummers gaan houden. En een beetje fan geworden. En toen ze voor het eerst bij elkaar kwamen in 99 of 2000. Toen mm -hmm. ging ik netjes naar Ahoy om, om erbij te zijn. En drie jaar geleden stonden ze uh, wederom uh, ja, op een plek in, in Rotterdam, dit keer in de Kuip. En ook daar ben ik naartoe gegaan, omdat ik het gewoon... Ik vind het gewoon heerlijke nummers. En het, het, het zingt lekker weg en het is leuk en ja het is... Het is ja, gewoon heerlijke muziek om, om ja, ook het verstand op nul te zetten. En gewoon te zeggen van oké, okay, gaan. Kan altijd? Ik, ja, vind ik wel. Ja, ja, absoluut. En dan denkt iedereen natuurlijk ook aan sinds een dag of twee. Of uh, pa of de bom. Want dat zijn een dan beetje gaan we weer de met grote de hits. Ja. Maar ik denk nee, ik vind de laatste keer ook een heel toepasselijke. De laatste keer? Ja, okay. dat is hem. En ja. dat is ja... Het is, het, is, het is een nummer dat ze ook zongen bij hun afscheid. En uh, al die huilende meisjes die daar stonden. En dachten, Moest je huilen? Oh, nou ja, toen, toen ze echt de allereerste keer uit elkaar gingen dus niet. Want nee. ja, ik was zes. En bij ik bij dus... In de Kuip? Nee, ook niet. Nee, nee want uh, toen was ik uh, alweer wat groter. En toen dacht ik, <laughs> Je gaat niet. het, het is goed zo. <laughs> en ik heb thuis gelukkig nog de cd's. Ja. Maar huilen? Nee. nee okay. Debora, dank voor je muzieksmaak. En dank voor het overnemen van het programma ja, de afgelopen weken. graag gedaan nu. Het was me een genoegen. Gelukkig. Doe maar is dit de laatste keer. I The last Last heart to En de laatste keer hier in 47 op Radio 1. Zometeen het laatste uur van dit programma met onder andere Ferdinand. En we gaan het hebben over het NK-trap lopen. Nu eerst maar.